En ook uit de zwaar getroffen stad Sendai, waar een miljoen mensen wonen... komen berichten dat daar waarschijnlijk veel doden zijn gevallen. De honderden lijken die daar in zee drijven... zijn bijvoorbeeld nog niet toegevoegd aan de officiële dodenlijst. Miljoenen Japanners zitten zonder stroom en water. Grote fabrieken zijn weggevaagd, is gevraagd om de productie stil te leggen... om zoveel mogelijk elektriciteit te sparen... en te voorkomen dat de centrales die nog wel werken overbelast raken.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 In Libië zijn troepen van de Libische leider Gaddafi de stad Misrata genaderd, de derde stad van het land. Ruim dertig militairen zijn overgelopen naar de opstandelingen omdat ze weigeren op onschuldige burgers te schieten. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen in Libië terrein te verliezen. Schaatser Stefan Groothuis start vandaag niet op de 500 meter op de WK-afstanden in Insel. De winnaar van het brons op de 1000 meter heeft koorts en blijft in bed. Of roodhuis wordt vervangen, is nog niet bekend. Vandaag rijden de mannen en de vrouwen de 500 meter en de ploegenachtervolging. Het weer af en toe regen, vanmiddag overwegend droog en maximaal 14 graden. Ook morgen bewolkt en droog, dinsdag veel zon. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in Nederland. Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart zijn de spektakeldagen in Dordrecht.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 Deze tentoonstelling van Floris Brinkman is te zien in het Witte Kerkje in Heilo, Noord-Holland, open van 12 tot 6. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gaat de schitterende tentoonstelling over Egyptische magie zijn laatste weekend in. Met beroemde stukken uit het Louvre en het British Museum is dit een expositie die u zeker niet mag missen. Meer weten? Kijk op rmo.nl.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 OVT Over de onvoltooid verleden tijd Met Michal Citroen en Jos Palm Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT, geschiedenis op de radio En fijn dat u weer naar ons luistert tot 12 uur volgt een vrijwel gewone uitzending van OVD. Maar we gaan eerst over naar correspondent Wouter Zort van de NOS in Japan... om ons bij te praten over het laatste nieuws. Want de situatie in Japan verslechtert. U hoorde het net al. Er zijn zorgen over de tweede kernreactor in Fukushima. En het dodental wordt inmiddels geschat op zeker 10.000. En dat zullen er ongetwijfeld veel meer worden. Wouter Zort, waar ben je nu? Uh, je kunt het misschien op de achtergrond horen. We hebben zojuist toestemming gekregen van de politie en de overheid hier... om uh, een speciaal vrijgemaakte snelweg te gaan bereiden. Nu, waarin... Uh, bij met een colonne van militairen en uh, hulpdiensten die nu op weg zijn het laatste stukje te overbruggen uh, naar het Randgebied. Uh, we zijn ongeveer nu zo'n uh, 50 tot 100 kilometer uh, van de stad Sendai, die zwaar getroffen stad waar zoveel slachtoffers te betreuren zouden zijn. Dat ligt inderdaad ook dichtbij het dorpje waar jullie eerder in het journaal al ook over berichten, uh, waar waarschijnlijk 9500 mensen zijn uh, verdwenen. Uh, het is hier heel erg uh, stil op de weg nogmaals, verkeer wordt hier niet meer toegelaten. Het is dus helemaal vrij. En er zijn hulpdiensten die hier inderdaad voortdurend voorbij komen op dit moment. Ja, wat heb je onderweg gezien? Daarnaartoe? Uh, het, is een hele lange, het is een hele lange tocht geweest. En je moet je voorstellen, dat is misschien... Ja, de, de, de verbinding valt even weg. De verbinding is ook slecht. Kun maar... jij mij nog horen? Ik kan je nu weer Kun horen. Kun je mij nog horen? Ja, ik, ik hoor... Oh, oké. Okay. Ik zal proberen stil te blijven staan. Wij, uh, wij hebben een lange tocht gehad vanmorgen vanuit uh, uh, Tokio naar dit gebied. En uh, wat opvalt is eigenlijk nog het meeste dat alles nog overeind staat hier. Uh, je moet je voorstellen, Japan is inderdaad gebouwd als een land waar elk gebouw zeg maar, uh, geconstrueerd wordt met een bescherming.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 Er staan lange, lange files voor benzinestations, uh, waar mensen het laatste beetje benzine, dat er hier in de regio nog is, proberen te bemachtigen zodat ze het gebied eventueel zouden kunnen verlaten als er weer een grote natuurramp zich voordoet. En natuurlijk, jullie refereerden er al even aan, er zijn zeer veel zorg op dit moment over die eerste en die tweede kernreactor hier niet zo ver vandaan. Um, ook wij zijn voortdurend, worden we op de hoogte gehouden op de radio van, uh, van de, Japan, uh, de, de Japanse radio, terwijl we in de auto zitten. En ook daar hoor je de kernfysici uh, en de, de nucleaire deskundigen... met grote zorg spreken over die reactoren... of die inderdaad wel genoeg gekoeld kunnen blijven... zodat er explosies voorkomen kunnen worden. Ja, nou zeg je Wouter, dat de snelwegen... die zijn helemaal stilgelegd om uh, de hulpdiensten ja. toegang te kunnen verlenen. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat iedereen nu probeert... want je spreekt over paniek... dat iedereen probeert weg te komen uit dat gebied. Zie je dat ook? Vluchtelingen stromen van mensen die gewoon weg willen? Nee, absoluut uh, zie je dat niet. Uh, je moet je voorstellen, dat komt misschien ook wel door het feit dat er zo weinig schade is. Het is niet zo dat mensen een verwoest gebied uh, uh, verlaten. Die echte verwoesting van die tsunami, dat is meer naar het noorden. En dat is een meer een soort met van boerengebied, een, een, een landbouwgebied. Hier in de steden zie je eigenlijk dat mensen gewoon vooral pas op de plaats maken... Uh, naar uh, believen handelen en vooral proberen om zoveel mogelijk eten in te slaan... om te proberen uh, de tijd door te komen. Uh, heel veel vluchtelingenstromen zijn er eigenlijk dus uh, totaal niet te zien. Ja, ja, want je zou denken dat dat een reactie is als je hoort dat er iets misgaat met de kernreactor. Of is de zorgen zijn wat ja. dat betreft nog niet zo groot daar? Of is dat, en daar wordt de hele tijd over gesproken hier, de, de Japanse ja. volksaard van rustig blijven en uh, alles ja. geordend laten verlopen? Nou, dat speelt zeker een rol mee. Je zegt het eigenlijk precies zoals het uh, is. De, het zit echt in, het aard, in de aard van het beestje om vooral zo rustig mogelijk te blijven. De paniek uit zich eigenlijk alleen maar in het feit dat men aan het hamster is nu op dit moment... en zorgt dat men zoveel mogelijk goederen om zich heen heeft om het een lange tijd uit te houden. In heel veel gebieden is ook de elektriciteit uitgevallen, is er geen uh, stromend water beschikbaar. Maar men gaat niet weg. Men maakt vooral pas op de plaats, heeft waar het kan transistorradiootjes aanstaan... Uh, en, en hoop ze op de hoogte blijven van de situatie. Hey, als, als laatste, Wouter, um, de, de, de, dat, heb, dat weten we. Ja, de vergelijking is bijna niet te maken, maar dat weten we nog uit de ramp ja. van 1953. Ja, je luistert naar een geschiedenisprogramma. Sorry, maar dat heel veel mensen bij die watersnoodramp juist heel erg veel last hebben gehad van de temperatuur en heel veel mensen omgekomen zijn door bevriezing. Hoe, ja. Ja. hoe is het ja. daar op dit moment? Ik hoorde dat er sneeuwde. Is het koud? Ja, er is in het. Er, het is inderdaad heel erg uh, uh, fris. Ik moet zeggen, het is niet zo koud meer als dat het een paar dagen geleden is geweest. Er ligt langs de kant van de weg absoluut nog sneeuw. Maar ik moet zeggen dat de, de zon vandaag behoorlijk uh, zijn werk heeft gedaan. en Het is aanzienlijk warmer geweest gedurende de dag. Je merkt nu wel, het is nu op dit moment tien over zes uh, in de vroege avond, uh, dat het nu heel snel begint af te koelen. Uh, er is dus, omdat er geen elektriciteit is voor veel mensen, dus ook geen mogelijkheid om een elektrische kachel aan te zetten... of uh, een airconditioning op warm te zetten. Dus dat zou misschien nog wel voor problemen kunnen zorgen. Maar hele heikele omstandigheden van bevriezing, daar hoeven we absoluut ons geen zorgen over te maken op dit moment. Wouter, heel veel uh, succes op de verdere reis. Je gaat naar Sendai. Hoe lang duurt het voordat je daar... Kan je dat inschatten wanneer je daar zal aankomen? En of je daar zal aankomen? Ja, dat toch heeft heel erg lang geduurd. Maar aangezien we nu zeg maar, toegang hebben gekregen tot die speciale snelweg... verwacht ik dat we er over 1 à 2 uur wel zullen zijn. Dan moeten we maar zien wat we natuurlijk aantreffen. En onder welke omstandigheden we daar kunnen werken. Het is inmiddels heel donker. Dus filmen zal nog wel erg moeilijk worden. Maar hopelijk kunnen we in ieder geval in de journaals op radio en televisie wel... Uh, uh, over de telefoon even vertellen hoe de situatie daar is. Ja, mocht er gelegenheid zijn, dan, uh, dan spreek je weer tijdens OVT... of in ieder geval op Radio 1. Doe voorzichtig. U hoorde NOS-correspondent Wouter Soort op weg naar het rampgebied bij Sendai. Mocht het mogelijk zijn, mocht hij aankomen, mocht hij nieuws te melden hebben... dan zult u dat ook tijdens OVT de komende twee uur horen op Radio 1. En dan gaan we toch maar proberen verder te gaan met een... <tus> Gewone uitzending over. Ja, lijkt me alle, re, alle reden toe. Ja, ja. Ja. Terwijl de Duitsers op 10 mei 1940, van de overgang, <laughs> terwijl de Duitsers op 10 oh, mei dus 1940. De ene en de andere ons land aanvallen wordt in Rotterdam in het bijkantoor van de Nederlandse Bank haast gemaakt om de daar aanwezige goudvoorraad niet in handen te laten vallen van de vijand. In de nacht van 11 mei wordt heimelijk met behulp van Engelse militairen. 937 staven goud van elk 2,5 kilo verstopt... in loodsboot 19 van Masluis, die vlakbij aan de kade ligt. Loodsboot 19 vertrekt onmiddellijk naar Hoek van Holland waar een Engelse destroyer is aangekomen die het goud zal overbrengen naar Londen. Maar om half zes die ochtend wordt de loodsboot geramd door een magnetische mijn en zinkt. Een groot deel van de bemanning komt om... en al het goud belandt op de bodem van de Nieuwe Waterweg over deze geschiedenis van het goud. En hoe het daarmee verder gaat, schreef onze gast, Goedemorgen, Daniel van den Bos het boek Baggergoud. En hij gaat ons zo dadelijk alles vertellen over de hachelijke avonturen rondom het goud. Ja, en na half elf, na de column van journalist Henk Hofland, vertelt onze gast Jan Blokker over het onderwijs en de besluitvorming daarover in het verleden. Jan Blokker is zelf leraar geweest en directeur... en heeft heel lang in het onderwijs rondgelopen... en is schreef een pamflet met de veelbelovende en uitermate vrolijke titel... Bedrog en onbenul. En dat doet vermoeden dat Jan Blokker enige onvrede voelt en heeft en ook behoefte om dat tot uiting te brengen. Je hoeft dat alleen maar even met ja te bevestigen en dan gaan we er straks verder. Ja, dat klopt. Onder. Goed zo. Dankjewel. <lacht> en dan gaan we er straks over verder. Vervolgens is ons tweede uur aandacht voor het liedje Don't Let's Be Beastly to the Germans uit de 1943, gezongen door Noel Coward en verboden door de BBC omdat het lied te aardig zou zijn voor Nazi-Duitsland. En ook een gesprek naar aanleiding van ophef over de misstanden bij de marine deze week. Oud-hoogleraar zeegeschiedenis van de Universiteit van Leiden, professor Dr. Ja Bruin Geeft na 11 uur uitlag over de historie van onze marine. Het imago van dit krijgsdeel. En wij vragen hem uiteraard of smokkel, intimidatie... en die zal onlosmakelijk altijd met de marine verbonden zijn. Ja, en dan als afsluiting in onze documentaire serie... Het spoor terug, het slot van het tweeluik Mythe Wolf. Een zoektocht van collega Hans Olink in de wouden van Lausitz, het Rijks Rijkswald en de Ardennen naar het roofdier... dat de gemoederen al even lang in beroering brengt en op dit moment bezig is met een comeback in Noordwest-Europa... en natuurlijk binnenkort op de Veluwe te zien zal zijn. Maar nu eerst even het andere nieuws van deze week. Koningin Beatrix is op bezoek in Qatar, een land in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat een Nederlandse koningin daar op bezoek gaat. Vandaag is ze samen met haar zoon Willem-Alexander... en zijn vrouw Maxima te gast bij de leider van Qatar, Sheikh Hamad. Gisteren had de koningin een chique diner bij de Sultan in het land Oman. Na een lunch met Sheikh Hamad vandaag bezoekt de koningin mensen die voor Nederlandse bedrijven in Qatar werken. Zo'n 60 jaar geleden werd deze uitstulping van het Arabisch schiereiland niet voor niets de piratenkust genoemd. En moesten Britten daar orde op zaken stellen om een handel van huis te beschermen. De tegenwoordige golfstaat Qatar stond ooit bekend... als een van de meest desolate gebieden op aarde, geloof ik. En de woners hadden daar niets... behalve het paar die naar parels doken aan de kust. Toen ineens was er olie. En dusdanig veel olie dat er gezegd wordt... dat elke inwoner van Qatar bij geboorte al recht heeft... op zo'n 20 miljoen dollar aan opbrengst uit olie en gas. Over de geschiedenis van Qatar spreken we met Arabist Leo Quarter, kenner van Qatar... en adviseur van bedrijven die zaken doen met deze regio. Klopt dat? Die, van die ja. 20 miljoen die mensen bij geboorte al hebben? Ja, nou goed, daar, daar komt de feite wel op neer. Niet dat iedereen zo onmetelijk rijk is in, in Qatar... Maar het is wel zo dat, uh, dat er zijn geen, geen arme mensen in dit land. Nee, eigenlijk uh, de bevolking is zo klein eigenlijk. Er wonen ongeveer 350.000 mensen in Qatar. Dan hebben we het over de, de originele bevolking van Qatar. Mm -hmm. uh, en dan als je kijkt dat Qatar, ik geloof ik, twee na het rijkste land ter wereld is... Dan, uh, ja, dan zie je dat, er, uh, ja, dat, dat, dat iedereen het eigenlijk goed heeft in, in, in Qatar. Geen enkele reden tot uh, klagen eigenlijk. Ze, ze hebben daar vast geen postcode zoals iedereen 20 miljard een miljoen bij geboorte heeft als het ware. <laughs> nee, dat, dat is niet. Maar het is, uh, ja, het is een heel, heel aardig, aardig land. Het is, uh, ja, dat begrijp ja, ik. Ja, <laughs> ja, het, is, ja, ja, het is een beetje eigenlijk wat ik, wat ik eigenlijk vond van Qatar. Want ik moest op een gegeven moment voor een, een, een bedrijf daar uh, zes jaar geleden heen. Ik moest eigenlijk, uh, het bedrijf wilde een aantal uh, expats uh, naar het land toe brengen. Toen, uh, toen wilde ze eigenlijk dat ik uh, een soort van, van briefing voor ze gaf, waardoor ik het, uh, die mensen uh, enthousiast zou kunnen maken voor Qatar. En eigenlijk kende ik Qatar niet. Dat was nou de reden voor mij om, om naar Qatar toe te gaan. Dus ik dacht van, laat ik maar eens een keertje gaan. Ik, ik boek een vakantie naar Qatar. En, uh, ik zeg nou, dat wordt een vreselijk saai, saai land. Ik, ik had een deek. En uh, het viel me eigenlijk, uh, eigenlijk mee. Het was, uh, de, de hoofdstad Doha is, uh, is inderdaad een, uh, ja, een average uh, gulftown. Hè. Het is, een, is, een, uh, het is niet, niet zo groot als Dubai. Het is ook niet zo groot als Abu, Abu Dhabi. Maar uh, er is verder wel alles. een winkel winkelcentra, er zijn hele mooie, mooie wijken en zo. Uh, maar verder is het een beetje een, beetje een saai, saai land. Het is, uh, ja, maar verder is er ook weer helemaal niks mis met, met Qatar. Het is een... Ja, het is, een, het is een, toch nog een beetje dromerig. Ook al ja, is het land, uh, ja, het dringt zich dus een beetje op aan de wereld. Hè. Ze, ze organiseren van alles. Het is een Tour de, nee, tour de Qatar, ik, Tour de France. En, het is van voetballen. alles ja, en, en, en we en gaan en de, de voetballen. voetballen. En, en er is acht jaar geleden geloof ik, een Nederlandse opera geweest. Uh, of, uh, of iets dergelijks. Ja, dat is een museum met Nederlandse kunst. Maar laten we ja, even toch terug naar de tijd voordat er olie kwam. Uh, uh, parelduiken aan de kust. En, en verder, wat, wat Bedouinen in de woestijn? Ja, het is eigenlijk, het is uh, eigenlijk wist niemand wie eigenlijk de, de, de ruler was van Qatar, of wie zeg maar de baas was in Qatar, tot ongeveer 1860. Uh, wat er voor die tijd gebeurde was eigenlijk dat het een, een stuk land was waar heel weinig mensen woonden. Het was helemaal geen handelspost of zo. Er was weinig reden om daar naartoe te trekken. Maar wat er wel gebeurde is dat in de loop van de 19e eeuw er een aantal stammen uh, zich losmaakten uit het centrum van uh, wat nu Saudi-Arabië is en die trokken naar de kust. De reden daarvan was dat ja, uh, men zocht in feite zijn, zijn, zijn geluk. En uh, een van de van de redenen was dat er, ja, dat parelduiken werd belangrijk. Dus een, een aantal families, onder andere ook de Fani-familie, dus die aan de macht is in uh, Qatar. Die, die gingen in feite naar parelduikers. Dus die, die vestigden zich in, in kleine stadjes, kleine dorpjes langs uh, de kust. Uh, op hetzelfde moment uh, trokken het er ook andere stammen mee naar Qatar. En het waren geen parelduikers, het waren. Bedouinen. En die die en die mensen die zeg maar, naar Parel doken. die uh, leefden in een soort van. moet je het zeggen. een soort van moeizame verhouding. Want vaak was het zo dat tijdens het. Uh, het Parelduiken. Uh, de, de maanden dat men dat deed. ja, dat was de hele mannelijke bevolking van het dorp. was dan weg. En dan werden die dorpen vaak, waar dan nog de vrouwen en de kinderen woonden. werden overvallen door de, de Bedouinenstammen. Dus. Uh, waar, waren voortdurend onderhandelingen tussen die dorpen. en de Bedouinenstammen. over. Uh, ja, een soort afspraken van, goh, als wij aan het parelduiken zijn, dan moet je ervoor zorgen dat we niet worden overvallen. Dat deden ze dus alleen als de mannen thuis waren. Wat? Wat zeg Dat deden ze alleen als de mannen thuis waren. Uh, nee, nee, dat, dat, dat, dat overvallen. De uh, Bedouinen wachten dus juist dat ze, op het moment dat die mannen op de zee waren om de parelduikers te duiken... dan overvielen ze dorp natuurlijk. Dat was het makkelijkste. Ja. ja zo is het wel. Maar het aardige is dat dat eigenlijk tot op de dag van vandaag doorspeelt in de machtsverhoudingen in, in, in Qatar. Dus tot op de dag van vandaag zie je dat met name dus uh, parelduikersamilies... zoals de Hadad, mensen die woonden op een bepaalde plek die niet rondtrokken zoals de, de, de Bedouinen... dat die nog steeds trouwen in, in hun eigen kring... En daar hoort de Alfani-familie ook bij. Terwijl de Bedouinen-stammen ook in feite voornamelijk trouwen in hun eigen, eigen kring. En dat is dus tot op de dag van vandaag. En nu hebben we het echt over ja. zaken, mensen, hebben we helemaal niet meer over Beduïdenfilis die rondtrekken of parelduik of zo. Dat, dat komt allemaal niet meer voor, maar dat soort verhoudingen die leven voor tot op de dag van vandaag. En die Thani-familie waar, waar nu de sheik uitkomt, ik geloof dat het er zo'n 15.000 zijn, meen ik. Hè? Die, ja, die, is heel die groot. Ja. Die hebben alle leidende posten geloof ik in het land. Hè? Hoe hebben die dan, even kort, hoe hebben die dan het, het overwicht gekregen en, en de macht over de olieinkomsten? Nou, ze waren heel erg groot. Ik bedoel, als je het al hebt over op dit moment 15.000 ja. leden, ja. dat betekent dat uh, als je bij de Starbucks zit in Qatar, uh, de, de, de, de originele bevolking is onder 350.000 leden, en het is flink terug bij de Starbucks dat je al uh, heel snel kans hebt dat er drie, vier leden van de Brooklyn uh -huh. Family tussen zitten. Met andere woorden, ze waren gewoon uh, talrijk. En daardoor konden ze zich, uh, natuurlijk in alliantie met andere stammen, zich feiten boven de andere stammen gaan, gaan stellen. Dat was feiten de, de belangrijkste reden. Daarnaast is eigenlijk dat die filie zo groot is, ook altijd een enorme hinder geweest voor de, voor de heersers van Qatar. Er is uh, in de afgelopen honderd jaar geen enkele normale overname geweest in het land. Sterker nog, de, de man die dus de, de koningin heeft ontmoet onlangs, uh, sheikh uh, Hamad Winn heeft zelfs de macht overgenomen van zijn vader. Hij heeft een staatsschrift gepleegd tegen zijn vader terwijl die arme man aan het kuren was in Zwitserland. Het was in 1995. <lacht> en het erge is van deze familie is omdat hij zo groot is en omdat er het land steeds rijker werd... waren er voortdurend neven en ooms die ook in feite het deel van de macht opeisten. Of in de vorm van banen, maar ook gewoon geld... Ze eisten gewoon geld. En dan kregen ze geen geld, dan uh, ja, begon het te rommelen binnen de familie. En dan was er weer een staatsgreep binnen de familie. Dus het is een, uh, maar dat zijn geen hele bloedige machtsovernames, toch? Met, met bloedbaden en veel vechten. <kijkt> nee. nee, ach. Uh, soms dan heb je eens een keertje een broer die dood, doodgeschoten wordt. Maar nee, het blijft kleinschalig klein worden. Ja, In principe is het een ja. redelijk gematigd ja. uh, uh, uh, regime daar, hè? Wat, wat een beetje laveert tussen Iran en de VS. Uh, uh, ja, dat klopt. Het is, uh, Qatar heeft een hele specifieke buitenlandse politiek, uh, wat ze dan de, de, de Octopus-politiek uh, noemen. De Octopus, dat wil zeggen dat ze hun tentakels hebben in alle, alle kampen. Dus je hebt een, uh, in de eerste plaats hebben ze bijvoorbeeld goed, hele goede relaties met Iran. In de tweede plaats hebben ze ook een, een militaire basis in Qatar. En als je dan even verderop komt, dan heb je, daar woonde tot voor kort Kardawi. Uh, dat was een, uh, zeg maar, de grote moslimbroederleider uit Egypte. Die vond politiek asiel in Qatar. En dan neer een paar straten verderop heb je een Israeli Interest Section. Dat wil zeggen dat Qatar ook officiële relaties heeft met Israël. En ook handel drijft met, met Israël. Dus uh, met andere woorden, ze eten van alle, alle, alle walletjes. En dat is uh, de manier waarop ze in feite hun onafhankelijkheid prediken. Dat laatste is heel belangrijk in Qatar: dat ze uh, onafhankelijk zijn. Tot 1995, dus tot de huidige ruler aan de macht kwam, was het land eigenlijk een soort van extensie-verlenging van Saudi-Arabië. Uh, eigenlijk deed Qatar alles wat Saudi-Arabië wilde. En wat de huidige leider wil, is eigenlijk Qatar op de kaart zetten. Nou, dat slaagt hij uitstekend in. En dat heeft hij met alle handen middelen gedaan. Een onafhankelijke buitenlandse politiek. Het uh, or organiseren van allerlei evenementen in Qatar. De in introductie van uh, Jazeera als uh, onafhankelijke nieuwszender. Geweldig. Goed, nou we zullen nog veel meer over Qatar ja, horen. En ja. Leo Karten, Arabist, heel hartelijk dank voor okay. je toelichting. Graag gedaan. Dan gaan we verder met het baggergoud. Bagger ik zei het net al even. Daniel van den Bos, jurist, leraar recht in Ede voor hulpverleners en verpleegkundigen. Uh, je schreef een boek over dit goud, opgedragen aan je vader, baggeraar geloof ik. Een man vol verhalen over zijn vak. Um, je hebt een speurtocht gedaan naar loodsboot 19. Uh, ik vertel dat even net in de inleidingen. De boot die omkomt op de Nieuwe Waterleg... met al het goud van de Nederlandse banker op dat moment in. En die speurtocht dat hangt samen met je familie. Vertel. Ja, het verhaal heeft een, uh, een voordeur en een achterdeur, zou je kunnen zeggen. Uh, de voordeur ligt in Masluis, dus waar uh, de thuishaven van het schip was. En de achterdeur in Sliedrecht, van waar de baggermolens uh, vertrokken. Uh, dus... Historisch gezien moet je in 1940 beginnen. Maar vanuit mijn familie begon het verhaal in 1947... toen mijn oom Piet aan boord van de baggermolen voor Vlaardingen... Uh, in een opkomende baggeremmer iets zag glinsteren... en dacht hij, dat kon wel eens goud zijn. En hij had gelijk. En zijn maat Fien springt op die emmer, rukt die staaf eruit... en nog voordat de andere mensen die beneden deks lekker aan het eten waren... weer boven kwamen, was de staaf al weggewerkt... En uh, dan komt er een heel verhaal van wat er met die s'avonds is gebeurd. Maar dan het duurde een poos voordat ik erachter kwam... omdat mijn familie niet zo heel erg open was hierover. Het was wat, wat besmuikt allemaal. dat dus ja, was niet netjes natuurlijk. Nee nee, nee, nee, nee. En een brave uh, uh, religieuze familie, hè? dus dat, ja. dat deed je niet. Hoe, hoe ben je daar dan achter gekomen? Nou, Door een, uh, een, een briefje dat uh, ik aantrof in een doos... <coughs> die mijn moeder naliet na haar overlijden. <coughs> Dus uh, bij het opruimen van het huis, eigenlijk een klassiek verhaal. Zeg Piet, hoe zit het met die staaf? Zo'n soort briefje? Nou, nee, nee, nee, ik heb het bij me. Nou, laat het eens zien. Ik, uh, Niet uh, dat iemand dit verder kan zien, maar dan zien wij het tenminste. Ik, ik zal het even, even laten het zien, het is voor? dit briefje. Ja, het is zo'n kladblokje ja, met een prachtig mooi handschrift, zoals mensen... Jan Blokker zal het beamen, zoals vroeger op de lagere en middelbare school mensen werden geleerd te schrijven. Ja, exact. En, en, en wat is dan de zin? Geen hoofdletters, ja. geen leestekens, alles in losse woorden achter elkaar. En, en, en wat is dan? Wat heeft jou getriggerd om te denken: hier is iets aan de hand? Nou ja, hij schrijft dan: um, ik zal jullie even een briefje schrijven dat ik maandag weer in mijn gezin teruggekeerd ben. En wat dat voor ons betekent, dat begrijpen jullie wel, hè? Nou ja. Dat, dat begreep jij ik niet. Ik weet het goed dat ik dit voor de eerst dacht, oké, dat kan ik weggooien, dat, uh, daar hebben we dus niks aan. Maar ik weet niet waarom, maar iets triggerde me... waardoor ik het toch heb bewaard. Dus het heeft even een poos geduurd voordat ik dacht... van nou, daar moet ik meer van weten, want hij schrijft dan ook... het heeft me zware strijd gekost... ook bij mijn vrouw en kinderen. En dat zouden mijn ouders ook wel begrijpen. Uh, nou, verder maakt iedereen het goed, hartelijke groeten. En... Uh, dus na verloop van tijd ging ik eens bij wat familie op bezoek om te vragen: van joh, uh, waar is die ome Piet nou in 1950 van teruggekeerd? En ja. toen zegt de tante: van ja, uit het Kopenhagen moest ook gebaggerd worden. 1950. Ja. Zei, nou, lijkt me toch dat hij niet zo heel veel zware strijd te leveren valt in Kopenhagen. En uh, toen, schoorvoetend: oh, wacht, eens even, dat zou dan met die goudstaaf te maken kunnen hebben. En ik zei: maar waar kwam die dan vandaan? Ja, uit de gevangenis. En toen gingen alle alarmbellen af. Bij toen jou. dacht ik: Nou, dan wordt het tijd om dat eens uit te gaan zoeken. Een ja. familiegeheim, hè? Ja. Ja. ja, daar komt het op neer. Ja. Je, je bent, uh, follow the money, geloof ik. Je bent begonnen bij, uh, na te speuren hoe het nou precies zat met dat goud. Hè? Want uh, uh, daar, daar begint het hele verhaal. In uh, mei 1940 was er blijkbaar dus nog niks geregeld met dat goud. Dat lag daar in Rotterdam en moest opeens weg. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, vanaf 1938 heeft de Nederlandse regering al. 80 van het goud kunnen wegwerken. Okay, zoveel, ja. Dus er lag nog eigenlijk relatief weinig uh, in de kluizen in Amsterdam en Rotterdam. En Amsterdam had het goed geregeld. Uh, uh, toen de oorlog had eigenlijk in 1939 al moeten uitbreken. En Amsterdam had toen alles al vervoersklaar. En dat kon dus vrij vlot op die 10e mei via schepen... door de sluizen van IJmuiden naar buiten en kwam veilig in Londen aan. Maar Rotterdam moest het allemaal nog weer in gaan pakken die hadden alles weer teruggelegd op de schappen... na de mislukte inval, zeg maar, of niet doorgegane inval. Dus toen moest dat allemaal alsnog geregeld worden. En vandaar dat er maar 10% van dat goud op die boot geladen kon worden. Dus die ambtenaren, die bankbedienden... die werkten zich in het zweet geholpen wel door Engelsen. Maar die moesten maar zien hoeveel staven krijgen we zo snel mogelijk in een aantal vrachtwagens... die voor de deur staan erachter. Terwijl natuurlijk de oorlog in volle gang was. Dus het gebouw aan de boompjes lag in de vuurlinie. Dus van de overkant van het Noordereiland schoten de Duitsers uh, op, uh, op de boompjes. En uh, het Nederlandse legertje lag daarachter. Dus we zaten helemaal klem uh, in dat gebouw. Ja, dat goud belandt op de loodsboot. En het is vooral die loodsboot die uh, je... Uh... Eigenlijk iedereen die op dat moment op die loodsboot is... die, die heb je gevolgd, hè? getraceerd wat ja. er met ze gebeurd is. Ja. En de meesten komen om doordat die mijn erop komt... Uh, terwijl ze niet vermoeden naar Hoek van Holland uh, varen... om dat goud in een uh, Engelse boot over te laden. Um, die mensen die aan boord zitten van die loodsboot... weten ze wat ze vervoeren op nee. dat moment? Nee, alleen de staf. Dus de, de schipper, de marine uh, luitenant die de commandant was... Uh, de stuurman en de machinist. Verder, de, de, het lagere personeel uh, wist van niks. Sommigen hadden wel een vermoedens, want er werden behoorlijk zware kisten aan boord gesjouwd En wat zat daar dan in? Um, die, die mensen komen tragisch natuurlijk om het leven. Behalve een paar mensen die, die, die het wel overleven. Maar dat goud ligt met die bemanning uh, op de bodem. En vervolgens wordt dat al heel snel opgehaald. Hè? Nou, er ging nog een maand overheen. Oh ja, ja, het is oorlog, ja. Uh, ja. maar toch? Ja. Dus van dat tak, uh, de beroemde sleper, uh, moet het wrak gaan bergen... en de mannen erin. En stuurt uiteraard eerst duikers naar beneden. Die al beginnen met het bij elkaar uh, graaien van goudstaven... die daar uh, om, om het schip en op het wrak lagen. Dat proberen ze eerst nog zo te doen dat de Duitsers er niet achter komen? De Duitsers hadden niks door. Het was gewoon een opdracht. Uh, het wrak lag in de vaargul, dus het moest opgeruimd worden. En, uh, maar op een gegeven moment toen het wrak bij Maasluis aan de oever... was neergezet door Van der Tak, viel een uh, voorbijkomende Duitser op... dat er erg veel activiteiten waren rondom, zo'n klein scheepje. En die meldt dat weer aan de havenmeester in Rotterdam... van ga maar eens kijken, daar klopt iets niet. En die kwamen er toen achter. En toen hebben de Duitsers uh, zelfs nog via een heel bizar proces... een, een, een schijnproces voor een, een, een oorlogstribunaal uh, in Hamburg besloten dat dit oorlogsbuit was en dat het rechtmatig uh, Duitsland toekwam. Dus alles is in 1941 afgevoerd naar uh, dus niet alleen de goudstaven... die daar op de bodem lagen en grotendeels dus geborgen waren... maar ook nog wat er in Rotterdam in de kluizen nog lag. Ja, en dan blijft er ook nog wat uh, liggen wat ze niet uh, opbaggeren. Er zijn nog zo'n 120 ruim uh, staven blijven liggen... omdat de baggeraars dachten we gaan niet uh, baggeren voor de Duitsers. Uh, dus laat maar liggen die handel. <laughs> nog een jaar na de oorlog pas uh, werd de eerste goudstaaf toevallig gevonden. Dus ook de Nederlandse bank heeft niet meteen na de bevrijding gedacht... jongens, uh, nou snel lacht. binnenhalen, want uh, voordat uh, iemand anders daar uh, mee aan de haal gaat. Dus de Nederlandse bank had ook helemaal geen haast. Ja, En, en, en dan? Uh... En dan, uh, dan vindt toevallig een, een, een baggermaatschappij mm. die de vaargo moet uitbaggeren... Uh, een goudstaaf en dan wordt iedereen wakker. Oeh, ja, dat hadden we daar ook nog liggen. Ja. En dan komt er een hele operatie op gang met Rijkswaterstaat... en opdracht vanuit de Nederlandse Bank. En dan komt mijn oom Piet ook uh, in de buurt. Maar is jouw oom Piet de enige die samen met zijn maatje... Fien, Fien, uh, een, een goudstaaf achterover drukt? Uh, nee, er waren al uh, drie uh, goudstaven vooraf gegaan. Maar dat gebeurde toch allemaal in kle hele kleine kringetjes... die dat van elkaar ook weer niet wisten. Want het werd wel goed ja. in de gaten gehouden. Dus. Er was uh, strakke inspectie, maar na, naarmate uh, de eindstreep in, in beeld kwam, verslapte de, het toezicht. Ja, nou, nou is die goudstaaf van oom Piet, dat is vervolgens een ongelooflijk droef verhaal over wat er allemaal uh, wordt getopt. Want ze moeten van dat ding af. En ja, wat doe je met een goudstaaf in 1947? Dat valt op. Ja, nou dan is het apart dat uh, dus de broer van mijn vader een van de twee dieven is en die het via een lokale wijnhandelaar in Giesendam... de staaf doorverkoopt aan een neef van mijn moeder. <laughs> dus toen dacht ik helemaal oei. En er werd ook nog weer gezegd in de familie... en die was fout in de oorlog. Uh, dus toen aarzelde ik even van oei, ga ik dat oprakelen? Maar ja, dat ben ik toch maar gaan doen. En daar kwam weer een heel ander verhaal achter... dat dat uh, nog weer anders was dan ik dacht... Ja, dat is een zwarthandelaar die wordt vermoed van uh, verdacht van ook oh, oh, uh, contact met de Duitsers mm. blijkt iemand die uh, echt de hele schijn heeft opgehouden om eigenlijk uh, achter de schermen Joden te helpen, uh, uh, piloten weg te werken, enzovoort. Ja. Maar, maar, maar de, de, de, het spoor van die goudstaaf, die wordt verkocht, daar wordt geld voor geboden. Hoe, hoe loopt dat? Dat loopt terug af? Want die, oom Piet belandt in de gevangenis. Precies. Uh, um, want uh, er wordt niet alleen netjes doorgeschoven, maar de, iedere keer belazeren ze elkaar ook. Dus iedere volgende persoon in de keten probeert weer zijn, uh, zijn uh, eigen belang veilig te stellen en dat van de ander uh, om zee te helpen. In Antwerpen bijvoorbeeld komt men erachter dat ineens een, de goudstaaf een kilo lichter is geworden. <lacht> <lacht> en uh, dat is ook een raadsel wat niet is opgelost. <lacht> Dus en uiteindelijk, uiteindelijk is het waarschijnlijk in een dronken bui gewoon uh, verlinkt in een café. Dus iemand heeft gepraat en het kwam allemaal uh, naar buiten. Ja, de, de goudstuif is ook gevonden en iedereen is opgepakt? Uh, iedereen is opgepakt, behalve die allerlaatste koper. Dus uh, dankzij uh, de, de, de laatste verkoper, dat was John Braspennings... een van onze beroemde wielrenners uh, van rond de oorlog drievoudig uh, Nederlands kampioen. Die heeft hem in Antwerpen verkocht, maar die heeft uh, lange tijd gezwegen... ook voor de rechtbank, aan wie die hem verkocht had. Het is een heel fantastisch verhaal, hoe die dan door de officier van justitie... Uh, een beetje wordt verleid om op de plek te laten zien aan wie die hem verkocht had. Maar dat heeft hij netjes gespeeld. Dus die laatste man is afgeschermd en die heb ik via via uh, kunnen traceren. Dus Ach, is een... Het is een heel spannend verhaal, vooral ook omdat... Om uh, je er ook achter bent gekomen dat er nog steeds goudstaven zoek zijn, hè? Klopt. Dus zes van die 937 die ooit uit Rotterdam vertrokken... zijn uh, tot op de dag van vandaag niet teruggevonden. Ja, ga, ga je daar nog achteraan? Uh, nee, want dat is heel erg lastig. Ik zou kunnen gaan duiken op de, op de Nieuwe Waterweg, op de ramplek. Maar daar varen gigantische tankers uh, vlak over je hoofd. Dus het lijkt me levensgevaarlijk. Maar je weet wel precies waar het is? Uh, de plek is exact aan te geven. Er zijn ja. kaarten van, uh, dus je kunt het bij wijze van spreken gewoon met uh, paaltjes in de, in de, op de uh, bodem uh, afzetten. En, uh, en oom Piet? Leefde nog langer gelukkig nadat hij uit de gevangenis kwam? Uh, hij heeft nog 19 jaar geleefd en uh, toch wel uh, ja, veel schaamte heeft hem bevangen. Eigenlijk in het dorp onterecht, omdat iedereen vond het een mooi verhaal <lacht> En ook in de familie. Mijn vader die hield het kort, ja. maar... Ja. Er was ook respect duidelijk van haar. Oma Piet heeft het hem toch maar geflikt. En niemand zei van een schurk en een schande. Nee. En die Fien in Giessendam die vinde Jager gereed, die wordt daar tot de huidige dag nog... door ja, de dat oudere is mensen, maat. Ja, ja. De Fiende Goudstaaf genoemd. Kijk, kijk. Dan moet je hem niet in zijn gezicht zeggen... want dan zou hij flink uh, bij de lurven hebben gevat. Het, het, het is, uh, um, zoals je het vertelt, het, is het goed boek het ook. Het is een heerlijk boek om te lezen. Het ligt nu in de winkel, hè? De, uh, vrijdag was de presentatie. Het, uh, het is uit, inderdaad, en het is te bestellen. Uh, het het een, heet Baggergoud. Het is uitgegeven bij... Free musketeers. En uh, het ligt, neem ik aan, uh, in de winkel in Masluis: Het is te bestellen. Alle informatie over baggergoud is in ieder geval te vinden op onze site ook. Geschiedenis24. Heel hartelijk dank, Daniel van den Bos, voor het, dit verhaal. Graag gedaan. Dan is het nu tijd voor de column van Enkelvland. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië... zijn nu ook rellen uitgebroken... Gaat het daar dezelfde kant op als in Libië, dat weten we niet. In de Arabische wereld is tegenwoordig alles mogelijk. Daardoor stijgt hier de benzineprijs weer naar de recordhoogte. Maar het kan hoger. Saoedi-Arabië is onze voornaamste olieleverancier. Er wonen 25 miljoen mensen. Daarvan is 70 procent jonger dan 30. En van deze jongeren heeft 40 procent geen werk. Het staatshoofd is de 87-jarige koning Abdullah. Mocht hem iets overkomen, dan werd hij opgevolgd... door zijn 83-jarige neef, die Sultan heet en aan Alzheimer leidt. En daarna komt, prinses, eh, komt prins Nayef, nu 77 en diabetespatiënt. Zo'n wonder zou het niet zijn... als de toestand in dit koninkrijk een beetje uit de hand liep. En wat kunnen we dan verwachten? Misschien de volgende oliecrisis. De eerste begon in het najaar van 1973... nadat Israël de Yom Kippur-oorlog had gewonnen. Nederland, premier Den Uyl en minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel... hadden Israël krachtig gesteund. De organisatie van olieproducerende landen, de OPEC... stelde een olieboycott in. Eerst voor het hele Westen en daarna alleen voor Nederland. De winter stond voor de deur. De toestand vroeg om krasse maatregelen. Op de meeste Nederlandse snelwegen mocht je toen nog zo hard te rijden als je wilde. Het kabinet stelde een maximum snelheid van 100 kilometer in. Dat was niet voldoende. De autoloze zondag werd ingevoerd. Dit alles leidde tot veel gemor bij de automobilisten. Bij de benzinepompen en de garages kon je stickertjes krijgen met de leuzen... Ik rijd 100 als Den Uyl op donderd. De jeugd zakt de zonzijde. Op zondag kon je op de snelwegen rolschaatsen. Dat is in die dagen veel gedaan. De eerste crisis is hier extra hard aangekomen... doordat een jaar eerder de Club van Rome... het rapport grenzen aan de Gloei had gepubliceerd. Deze club is een gezelschap van geleerden die, onafhankelijk van politieke of welke belangen dan ook... zijn inzichten in de ontwikkeling van de wereld publiceert. In dit rapport kwamen ze tot de conclusie... dat door de voortgaande industrialisatie... de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen... en de gestage groei van de wereldbevolking... op den duur een mondiale catastrofe onvermijdelijk zou zijn. In Nederland maakte deze conclusie diepe indruk... We naderen, naderden het einde van de moderne beschaving. De Post, toen onder het hoofdredacteurschap van W. L. Brugsma... ontwikkelde zich tot het weekblad van het doemdenken. Zo is dit later genoemd. Het woord is bedacht door Kees van Kooten en Wim de Bie. In 1973 sprak Joop den Uyl de historische woorden... het wordt nooit meer zoals het geweest is. Toch had het leven ook toen zijn vrolijke kanten... Op de NCRV-televisie verscheen regelmatig het gezelschap Fars majeur onder aanvoering van Alexander Pola met muziek van Harry Banning. Aan hem hebben we het voor mij onsterfelijke meesterwerk Kile Kile Koeweit te danken. Je ziet vijf mannen op zijn Arabisch gekleed, witte jurken en met zo'n hoofdbedekking... Ze naderen in een soort traag dansje dat het midden houdt tussen hompelen en hossen, de kamerang. En ze zingen. Koeweit, koeweit, kila, kiele, kiele, koeweit, kiele, op sasa. Kijk het na op YouTube. Het is werkelijk een krankzinnig geniale vertoning. De melodie, het wijsje, is veel ouder. Toen had het een andere tekst. Tolhuis, tolhuis, tolhuis, kiele, kiele, tolhuis, kiele, kiele, tolhuis, kiele, kiele, op sassa, Kom, Carlineke, kom, Karolineke, kom, we gaan naar tolhuis toe enzovoort. Dit meesterwerkje is van Leon Doedels. Mijn moeder speelde het op de piano en zong erbij. Jaren dertig. Dat is voltooid verleden tijd. Prachtig, We hebben een zanger in ons midden. Kiele, kiele Ongelooflijk, voor... ja. Ja. ja. Mensen moeten inderdaad naar kijken. Wat fantastisch. Ik zie het helemaal weer voor me. Goed. Stel je een onderwijzer in 1901, het jaar van de leerplicht, voor. Voordat hij zou invriezen en je zou hem honderd jaar later weer ontdooien. Dan zou hij zo weer zijn krijtje oppakken en voor het schoolbord gaan staan. Deze mare ging heel lang rond in het onderwijs. Dat het onderwijs namelijk betrouwbaar en onveranderlijk zou zijn. Net als de leraar die vooral uit roeping voor de klas stond. Inmiddels weten we dat er nergens zoveel veranderingsdrift is als in het onderwijs. Rapporten, beleidsstukken en adviezen buitelen over elkaar heen. En ook deze week werd er weer een beleidsadvies toegevoegd aan de eindeloze voorraad. Getiteld, excellente leraren als inspirerend voorbeeld... Hoe kom je erop? Uh, een advies van de Onderwijsraad. De leraar moet namelijk beter zijn best gaan doen. De minister van Onderwijs wil dat via het invoeren van prestatieloon... en de Onderwijsraad door een ingewikkelde constructie met projecten. Kortom, er wordt zoals gebruikelijk heel veel gedacht en voor het onderwijs. En gelukkig toeval wil, uh, we hoorden zojuist al aan het begin van het programma... dat Jan Blokker hier zit en dat hij een pamflet schreef... bedrog een onbenul dat deze week verschijnt. En daar gaat het er over wat er toch mis is met dat Nederlandse onderwijs. En dat gaat natuurlijk ook voor een deel terug naar het verleden... waar het is misgegaan. Jan Blokker, welkom. Eerst maar even dat prestatieloon, uh, dat ideetje van de minister. Uh, een goed idee? Nee, dat is geen goed idee. Het is, uh, uh, het is erg lastig om... Uh... Kijk, iedereen weet dat er in het onderwijs... Een, een, aantal, uh, een klein aantal docenten heel erg goed is. Een klein aantal docenten heel erg slecht. En een grote meerderheid... Daar een beetje tussenin. Ik zeg altijd wat 10% heel goed, 10% heel slecht. En 80% ja, dat fluctueert dan van, he, van niet zo erg goed tot, tot, tot wel erg goed. Um, nou, die 10% uh, hele goede, die zijn moeilijk uh, aan te wijzen. Bovendien, als je ze aanwijst en je gaat ze uh, meer belonen... dan krijg je echt grootgezonde meter in zo'n school... wat toch een, een hele kleine uh, wereld is... waar mensen uh, soms vele jaren lang met elkaar uh, in die kleine ruimte samenwerken. En als je daar, um, ja, daar zo'n onderscheid gaat maken en bovendien dat gaat belonen met, met geld, dat, uh, dat, dat lijkt me niet zo'n ontzettend goed ja, idee. Dat is ook het argument steeds van het onderwijsvakbond, geloof ik. Hè? En dan wordt er van gezegd dat is jouw ja, denken. dat ja, de mensen kijk, begrijpen de tijd. Er zijn gezelschappen waar je liever niet ja. in wil verkeren. Hè? Dat is een beetje het lastige. Als je, als je het over het onderwijs hebt, dan, dan, dan word je al gauw uh, in, in een bepaalde hoek getrokken. Je bent ergens voor of je bent ergens tegen. Als je er tegen bent, dan ben je al gauw de conservatief. En uh, als je ervoor bent, dan ben je voor andere mensen weer verdacht. Ja. Nu, Ik vind dit gewoon van, he, vanuit het idee... hoe is die wereld van het onderwijs in, in elkaar gestoken... Is het, is het geen goed idee om, um, om daar een soort... Uh, ja, hoe moet je het zeggen... Uh, uh, bovenjannen te gaan aanstellen. Juist, geen bovenjannen. Nu heet je pamflet Bedrog en Onbedoel en dat klinkt niet echt uh, aardig. Hoe kwaad ben je eigenlijk en op wie precies? Nou, ik ben geloof ik niet zo ontzettend kwaad, hoor. Uh, ik, ik, ik, wat ik zie, is dat uh, in de afgelopen, ik denk wel 40 jaar, 50 jaar... ik heb dan 20 jaar echt van nabij meegemaakt... Uh, het onderwijs wordt uh, overvoerd met plannen... die in het algemeen gemaakt zijn buiten het onderwijs. Door mensen die niet uit die onderwijspraktijk komen. En, uh, en waardoor er binnen die scholen... Uh, om te beginnen een hele grote onrust ontstaat... Wat niet bevorderlijk is voor het, uh, voor het werkklimaat, uh, wat toch al uh, onder druk staat. En, uh, en, en bovendien, na die onrust, een, uh, he, en dan komen er weer nieuwe plannen, weer nieuwe plannen, een, een grote vorm van cynisme. He, zo, bij, van dat, dat hebben we al lang gezien. Bij, bij, bij het onderwijspersoneel. Onderwijs dus die, die worden. Het gaat ja, die... toch op met die, met die plannen. Dat hebben we, al, we hebben het al, al, al drie keer eerder meegemaakt ook. En dat betekent dat de. Um, wat er met die personeelsleden gebeurt... dat is dat ze uh, aan de ene kant zich niet gezien en niet gehoord... en niet gerespecteerd voelen. En aan de andere kant iets hebben van... ja, het zal onze tijd wel duren. Ja, dus daarmee bevorder je niet echt de, de, nee, de goede dat, dat, dat, sfeer dat, dat, en, en geestgesteldheid. Nou, waar je het van zou moeten hebben... is een inderdaad bevlogenheid bij, bij uh, docenten. Goed, uh, ja en dat uh, het, het tegendeel wordt bereikt. Laten we eens naar het verleden gaan, naar bevlogen docenten. Jij citeert notenbenen uit Bind van Bordenwijk... om de ideale leraar te typeren. Dat ja. uh, nou is niet het eerste waar, waar we aan denken... Nee. maar de ideale leraar is iemand die zich wel inleeft in het kind, uh, schrijf je. De ideale Wat leraar is dat? iemand die, die zijn, zijn, zijn werk stoelt op twee pijlers... en het eerste is zijn kennis... En, uh, uh, drie pijlers moet je zeggen. eerste is zijn kennis en dan de, de, meteen daarna het vermogen om dat over te dragen... aan, aan groepen die het misschien niet altijd even hard willen. Uh, dat is één. Dat is toch maar twee pijlers. En het tweede is, hij, hij moet daarvoor zijn, uh, zijn publiek kennen. Dus hij moet die kinderen kennen. Hij moet ze bij naam kennen. Hij moet weten wat hij wat, wat, wat voor vlees in de kuip heeft. Wat, wat die kinderen kunnen, wat ze willen. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ze in elkaar zitten. Um, dus he, twee pijlers zijn kennis en kennisoverdracht en contact. En eh, wat ik heb meegemaakt is dat het aan beide pijlers gezaagd is. En om te beginnen het contact door de schaal steeds verder te vergroten... waardoor het contact onherroepelijk verloren gaat... tussen de, eh, de, de, de onderwijzer, de docent en zijn publiek en ook zijn collega's... En uh, aan de andere kant die kennisoverdracht, ja. hè, waar een soort campagne tegen gevoerd is uh, vanaf een bepaald moment. Het gaat niet over kennisoverdracht, het gaat om iets anders in het onderwijs. Maar die, die, als, je, als je even teruggaat nog naar de jaren 20, mm -hmm. 30 van de, van de vorige eeuw, dan heb je een soort opvatting over onderwijs. Dat gaat in de eerste plaats om de leerling moet kennis en heel ja. veel kennis zich eigen maken. Ja. En dat hoort bij het emancipatie-ideaal dat eigenlijk breed gedragen wordt door... Ja, kijk, alle politieke partijen. Ja, zeker. En, maar, en dat is dus 19e eeuwse. Dat, dat, dat is een passage in, in mijn boek... waarin ik het uh, historisch uh, onderbouw. Uh, het, het 19e eeuwse uh, ideaal van liberalen is uh, ontwikkeling. Mensen ontwikkelen zich door, door kennis. Um, nou, dat, dat leidt dus tot het idee van... mensen kunnen zich ook uh, kunnen groeien... Door, door steeds meer kennis te, te verzamelen. Kennis en ervaring. En, um, socialisten... De vroege socialisten waren autodidacten. Het waren mensen die, eh, die ernaar streefden om datzelfde ideaal... zeg maar dat bourgeois-ideaal te bereiken... Door de, door de arbeidersklasse te verheffen. En verheffen was dan cultureel en, eh, en maatschappelijk door, door kennis... Eh, ze te doen groeien, te doen opstijgen. En ik haal het voorbeeld aan van Henri Polak... die eh, in het eh, hoofdkantoor van de ANDB een enorme bibliotheek bouwde... Uh, ja, waar ook de grote literatuur ja. voorhanden was voor de arbeidersklasse. Kennis. Dus het, het ideaal is emancipatie, uh, en dat is een liberaal ideaal... en een sociaal-democratisch ideaal, emancipatie door kennis. Goed. We gaan even naar een moment in de geschiedenis luisteren... wanneer het tot Nederland doordringt dat het kind natuurlijk kennis moet hebben... maar dat het naast harde kennis ook een beetje creatief ontwikkeld moet worden. Luister. Het dorp Dronten tussen Kampen en Lelystad in de nieuwe polder oostelijk Flevoland bezit in het centraal gebouwde gemeenschapscentrum De Meerpaal een cultureel trefpunt van opmerkelijke allure. In dit centrum kwamen honderden leraren en leraressen bijeen voor een congres over de kunstzinnige en lichamelijke vorming in het kader van de Mammoetwet. Zij zagen er in de ochtenduren tal van demonstraties door groepen leerlingen van verschillende scholen die de mogelijkheden lieten zien welke de wet biedt. En ze kregen zo tevens een goede indruk... van de huidige stand van zaken bij het kunstzinnig onderricht. Meisjes van de sint Agnes kweekschool uit Amersfoort... tonen hun creatieve veiligheid met enkele fraai beelden. Een Tilburgse nijverheidsschool voor meisjes... demonstreerde er het kantklossen. Ja, geweldig. Ja, kantklossen en, en nog meer Volkloren. dan dat. Volkloren. Jan Blokker, dit is uh, 1962. Er wordt dan gediscussieerd ja. over de... Mammoetwet, die wordt in 1968 aangenomen, ja. als ik het goed heb. Ja. Um, je zou zeggen, als je dit zo hoort, volkloren, geen vuiltje aan de lucht. En toch is over die mammoedwet, vraag je je af... is dat misschien dan toch het begin van het ondermijnen... van dat kennisideaal als heilig beginsel in het onderwerp? Ja, dat zie ik niet zo. Maar dat is misschien ook omdat ik... Kijk, ik ben natuurlijk als leraar groot geworden onder de mammoedwet. Dus dit, is, dit associeer ik meer met de jaren negentig. He, waar je al dit soort uh, bullshit over je ja, sorry. Waar ik soort onzin je ja. over je ja, Het ah, ja, dus, uh, maakt ik, van je hart ik, geen moordicum. Ik, ik hou niet van, ja. van Engelse termen als het ook in het Nederlands kan. Uh, maar, um, Wat is dan de Nederlandse term voor onzin? bullshit? Gewoon onzin. Ja, goed. Ja. Mark Rutte die heeft het over de move en over uh, zijn mind opmaken. Goed. Maar wanneer gaat het dan werkelijk? Jan Blokker, wanneer gaat het dan werkelijk fout? Ergens in de jaren tachtig zit jij als leraar geloof ik in Amsterdam-Zuid? Is, is ja, een... Een, een, een eilandje van, uh, van beschaving in, uh, in Amsterdam Zuid. Op een, uh, nee, een Fossies. Gematen. fossies gematen, ja. En uh, nee, ik ben uh, altijd van de openbaren geweest. Uh, dus niet de uh, Dat is katholiek voor de mensen nee, die het niet weten. Goed. Um, nee, het uh, Vosjes gymnasium, En dat was natuurlijk dat was een kleine school. En dat dat, die ja. inderdaad. Maar maar dat was niet de ideale die, school. Jullie moesten fuseren. Jullie moesten opgaan in de Vater Volkeren. En dan krijg je. Nou, dan nou, ja, dat is dus wat ik, wat ik de pijler noem van het contact. He, we, ons is opgedrongen een, een fusie tussen um, uh, vier scholen, waar wij er dan één van waren. En wat ik beschrijf in mijn boekje is hoe hoe in feite die besluitvorming daartoe, uh, en wij waren daar nie, geen voorstanders van... hoe die besluitvorming genomen was buiten onze school... door mensen die van het onderwijs geen verstand hadden... en die tegen ons zeiden, uh, het is helemaal niet zo erg als je denkt wij zeiden, het is wel zo erg als, als we denken... want als wij hierin mee moeten gaan, en met jullie idee... dan houdt onze school op te bestaan. Ja, maar even dit... Maar dit was in, in 1980? Het speelt begin jaren 90. Dus jaren, oh ja. want... Uiteindelijk is het in 1995 is het afgeblazen. Dat weet ik precies. Want wij kregen het bericht dat het afgeblazen was op de dag dat in die avond Ajax zou spelen tegen AC Milan. Maar goed, en, dit, dus, dit, dit, en die hebben we op school gezien... terwijl dat bericht dus net binnengekomen was. Dus, het was echt, wat je noemt, het dak ging eraf. Waren. Intens gelukkig. Het ging niet door. Want, ging want je beschrijft het ook heel plastisch. Een opportunistische ambtenaar, een marxistische vergadertijger... en allerlei managers van organisatiebroos. Ja. Dat zijn eigenlijk de mensen die jullie, ja. die jullie iets duidelijk te maken... Is... wat jullie maar niet willen snappen. Want dat is een beetje ja, het probleem. maar dat is het. Dat is... Jullie Kijk, en en begrijpen het Mijn centrale stelling in het, in, het, in het boek is... He, besluitvorming vindt plaats over het onderwijs vindt plaats buiten het onderwijs. Door Mensen die geen verstand van zaken hebben. Uh, die, die, uh, die hebben het dan besloten en die zijn niet van plan om van hun besluiten terug te komen... maar zijn ook niet van plan om te luisteren naar mensen... die misschien wel kennis van zaken hebben. Kijk, ik snap dat als je een besluit genomen hebt... dat je niet tot in lengte van dagen kunt blijven discussiëren. Maar voordat je een besluit neemt, zou ik zeggen... ga je je oor te luisteren leggen bij mensen die verstand van zaken hebben. Je ziet het ook al aan, sowieso aan het ministerie in Zoetermeer. Dat is alleen maar groter en groter Ze zijn, en groter Kijk, die geworden, mensen hè? zijn erop uit om iets tot stand te brengen. Nou, we hebben de indruk dat het piramides zijn waar een vader oor en je moet maar zien dat je daar contact ja. mee krijgt. Maar even terug naar wat is nou precies het inhoudelijke probleem? Want je kunt natuurlijk zeggen, we hebben dat kennisideaal gehad. Jarenlang heeft mm -hmm. dat het onderwijs volledig gedomineerd. Ja. Nu is het, nou, iedereen die opgroeiende kinderen heeft, die weet dat. Vaardigheden, vaardigheden ja. en nog eens vaardigheden. Ja. Is daar nou eigenlijk iets op tegen? Of ja, is absoluut. Niet, want... Nou ja, kijk, de, de, de, de grote Newton heeft gezegd... Ik, ik, heb mijn, uh, ik heb bereikt wat ik bereikt heb omdat ik zat op de schouders van reuzen. Maar kinderen mogen tegenwoordig niet meer plaatsnemen op de schouders van reuzen. Want degene op wiens schouders plaatsnemen... dat zijn mensen die zijn opgeleid volgens de laatste uh, normen van de leraaropleiding En die weten niks. Dus Pardon? De, nou ja, ja nee, nou, ik hier een beetje. Op, he, maar uh, die, die, die, die weten veel te weinig, laat ik het, laat ik het vriendelijk formuleren. Want in die lerarenopleiding wordt ook aan vaardigheden gedaan. Dus dan, word je, dan, dan leer je een lesmodel maken en een lesbrief maken... maar je leert niet lesgeven. En, en, en je leert ook niet wat je dan moet overdragen. En dus het gaat, het gaat veel te veel over vaardigheden... en al die vaardigheden gaan ten koste van de tijd... die je veel nuttiger kunt besteden aan gewoon kennisoverdracht. Nu heb je in je boek. Ja, en ook is, ze zijn ook nog heel erg, sorry dat ik het nee, ook nee, nog enorm pretentieus, die, die, die vaardigheden. Want ze doen echt alsof ja, je. Het dan... is alsof je een academische opleiding hebt. Aan de ene ja. kant is het dus, dus heel hoogdravend. He, het, het verschil moet je kunnen aanduiden. Een kind van 15 moet het verschil kunnen aanduiden tussen de ene vorm van totalitair regime en de exact. andere vorm van totalitair regime. Nou, dan moet je in een vierdejaars studentgeschiedenis Anno 1972 misschien voor hebben. He, maar, maar niet een, een, een leerling van 15 van een, van een gemiddeld VWO. Uh, dus aan de ene kant is het zeer pretentieus. Aan de andere kant is het gewoon: stel het niets voor. He, wat, want uh, uh, dat een kind uh, zijn weg moet weten in, uh, in, het, in het woordenboek. Ja, maar raad je de koek ook. Natuurlijk moet hij dat, dat, dat kunnen. En overigens steeds minder, want hij moet ook zijn weg kunnen weten op, op, op Google. Ik wil even naar een ander punt wat je in je boek ook aansnijdt, of in je pamflet. Is dat um, het gelijkheidsbeginsel, wat in wezen goed is, mm. toch ook veel kwaad heeft gedaan in het onderwijs. Wil je dat even uitleggen? Ja, nou wat ik, wat ik beweer is dat het gelijkheid... Kijk, niemand is gelijk. En dat, dat is waar het van uitgaat. Dat je probeert om kinderen uh, uh, naar vermogen gelijk te behandelen... Dat is, een, dat is een groot goed. Maar waar het al snel toe leidt... dat is dat er gezegd wordt... Ja, die, die, niet, niet alle kinderen zijn even slim... dus dan verlagen we het niveau maar een beetje. Dus Dan doen we, dan doen we niet te veel. Zodat die kinderen die het niet zo ontzettend goed kunnen, kunnen bijbenen... Dat die, dat die nog wel een beetje aardig mee kunnen. En dat heeft allerlei vormen. De meest extreme vorm zie je bij de middelschool waar ze zeggen tot 15 jaar gaan we kinderen niet eh, zich eh, niet te veel laten kiezen. Eh, dat betekent dus dat je kinderen die die op hun elfde jaar zich in een basisschool al vervelen eh, tot hun 15e jaar de kans onthoudt om op hun eigen niveau eh, iets te kunnen presteren. Eh, en dat, dat dat en dat komt voort uit het gelijkheidsideaal. Dus dan dan wordt het gelijkheidsideaal wordt een soort ja toch een soort grauwe middelmaat. En... Nu schrijf je ook nog, en dat wil ik je ook nog even vragen, en ik citeer, dat het een hardnekkig misverstand is dat het valen geheel op rekening moet worden geschreven van de sociaaldemocratie. Nu willen we je graag geloven, maar ik doe dat niet zomaar, want dat gelijkheidsbeginsel, dat is toch een idee wat afkomt van de sociaaldemocratie. En heel veel van die dat, die zijn misschien wel door andere ministers ingevoerd, maar je, je voelt aan alle kanten, hier zit het mensmodel van het socialisme op een ja. op een brave manier over. Kijk, en dat, dat is natuurlijk waar. Uh, uh, natuurlijk is het een, een sociaal-democratisch ideaal dat, uh, dat, dat er gestreven moet worden naar gelijkheid Maar wat ik zeg, is dat een meerderheid van de ministers en staatssecretarissen uh, van de afgelopen, ik heb het nog nageteld, de afgelopen 40, 50 jaar, zijn uh, christenen of uh, uh, liberalen, althans VVD'ers. Dus het socialisme heeft meer succes in de samenleving dan we denken. Ja, en kijk, en die, en, en het, het gekke is dat de, de, de, de christene man is natuurlijk de grote man. Hè, en, uh, en de liberalen, van wie Ginja Maas dan, dan toch de, de, de meest uh, geprofileerde uh, figuur is... Uh, die, die ontkennen hun verantwoordelijkheid voor, uh, voor, voor die veranderingen. En het, helemaal het gekke is dat de sociaaldemocraten... Dus de, de, de, de verantwoordelijkheid voor het falen naar zich toetrekken. Uh, uit een soort zelf... Vernietiging zei ja, bij de kunnen kijk, kijk, nee, wij, We hebben het fout gedaan. Jan, we moeten het hier belaten. Ja, we ja. hopen dat het nog goed komt met het onderwijs. Ik, ik hoop het ook. <laughs> u hoorde Jan Blokker over zijn pamflet. Wat, uh, alle informatie daarover vindt u op onze website. Ik zal nog een keer noemen. Geschiedenis24.nl Wij zijn er weer na 11 uur met het imago van onze marine. Tot straks, tot na 11 uur. Sport op Radio 1. Zometeen om 12 uur schaatsen en de Eredivisie. De Graafschap Adel. Bij de tweede paal en daar is. Wat een geweldige aanval uit het boekje. De 2 Ajax. De driebald en die gaat er wel in, ja. Twente VVV. Maar dan uitgekookt ook door tak achterin en voorin. En ook heel rennen Parijs-Nice, zwemmen in Amsterdam en hockey. NOS langs de lijn, zometeen om 12 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.